4 uur in Montserré met het NMS-journaal. De rellen in Tunesië hebben zich nu uitgebreid naar de hoofdstad Tunis. Volgens ooggetuigen hebben honderden jongeren gisteravond in een buitenwijk winkels geplunderd en een bank in brand gestoken. De politie heeft de ralschoppers uiteengejaagd. In Tunesië wordt al drie weken gedemonstreerd tegen de corruptie, de werkloosheid en de hoge voedselprijzen. Bij botsingen tussen betogers en de oproerpolitie zijn de laatste dagen, volgens officiële cijfers, 21 doden gevallen. Maar volgens mensenrechtenorganisaties zijn het er rond de 50. De Amerikaanse arts Conrad Murray wordt vervolgd... in verband met de dood van popster Michael Jackson in 2009. Een rechtbank in Los Angeles heeft bepaald dat er voldoende bewijs is... om een aanklacht wegens dood door schuld in te dienen tegen Murray. Michael Jackson stierf in juni 2009 aan een overdosis medicijn... en het verdovingsmiddel Propofol. Justitie beschuldigt Murray ervan dat hij de fatale dosis heeft toegediend. De arts heeft dat tot nu toe steeds ontkend. Volgens de aanklager heeft Murray ook een aantal andere medische beoordelingsfouten gemaakt die hebben geleid tot de dood van het popfenomeen. In Utrecht is een dode man gevonden in een auto op de Theemsdreef. Volgens de politie is de man door een misdrijf om het leven gekomen. Het is niet bekend om wie het gaat... en de politie is een uitgebreid sporenonderzoek gestart. Amerikaanse wetenschappers hebben een enorme kleurenfoto voltooid van het heelal. De afbeelding is duizend miljard pixels groot... en om de foto in zijn geheel te kunnen bekijken... zijn een half miljoen HD-tv's nodig... De foto is gemaakt door astronomen van het Berkeley Laboratorium in Californië. De sterrenkundigen zijn vanaf 1998 bezig geweest met het maken van de megafoto. Wetenschappers kunnen het materiaal gebruiken... om onbekende sterren- en melkwegstelsels te ontdekken. Twee jaar geleden zijn astronomen begonnen met het maken van een nog grotere helalfoto... en die moet in 2014 af zijn. En dan het weer. Het is droog. Enkele opklaringen. In het Noordoosten liggen de minima rond nul. In de rest van het land ruim boven nul. In de ochtend neemt de bevolking weer toe. En vooral vanmiddag en vanavond valt de regen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Camran Oula. Goedemorgen, het is twee minuten over vier op woensdag 12 januari en dit wordt de dag dat. De Tweede Kamer gaat proberen q kort de wereld uit te helpen. Amerika stilstaat bij het schietincident op congreslid Gabrielle Giffords. En dit kan de dag worden dat topmodel Duitse Cruz bevalt van haar eerste kind. Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker Nederland. Voor iedereen die nu al wakker is, wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u waarom twee burgemeesters vandaag van stoel gaan ruilen hoe vaak het voorkomt dat mannen door hun vrouw het huis uit worden geslagen... en hebben we het over straatterreur van criminele jongeren. Dit wordt het nieuws. de de Pers heeft een nieuwe wikileaks kabel ontdekt. Het gaat om een document van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Het stuk is slechts een paar dagen oud. U hoort verslaggever Camille Driessen. Ik kan niet precies zeggen hoe wij aan die kabel zijn gekomen... wel dat het een ambtsbericht uh, betreft van de Amerikaanse ambassade in Den Haag... Uh, van afgelopen dinsdag... En in dat bericht schrijft de ambassadeur um, over de voorgenomen missie naar Afghanistan en wat ze vindt van het uh, huidige kabinet Rutte. Ik kan wel zeggen dat, dat die kabel uh, ook al is hij nieuw, dat die erg lijkt op andere kabels en dat eruit blijkt dat Amerika eigenlijk weer heel blij met ons is. Het zat even lastig na uh, naar de val van het vorige kabinet. Wanneer we weer naar Afghanistan gaan, uh, is men weer in zijn nopjes met ons. Afgewezen asielzoekers moeten sneller hun biezen pakken, dat meldt de Telegraaf. Na twee afwijzingen moeten ze voortaan terug naar hun eigen land. Een nieuwe beroepszaak moeten ze voortaan daar afwachten. De gratis plastic tasjes in supermarkten verdwijnen... en er zijn flink wat Nederlanders pissig om. Volgens de Volkskrant loopt ons land behoorlijk achter op dit gebied. In veel andere landen, zoals China, Zuid-Afrika en India... zijn ze al jaren verboden. En in Nederland zit dat er voorlopig nog niet in. Sterker nog, zo'n verbod, zo verbod is niet eens mogelijk in Nederland. Het is namelijk in strijd met de Europese wetten. En in NEC Next vandaag een verhaal over de overstromingen in Australië... want die nemen verder toe. De komende dagen komen meer gebouwen in de deelstaat Queensland blank te staan. Misschien zelfs wel um, 12.000. NEC next verslaggever Emiel van Ouderen is op dit moment in Australië. We hebben aan de lijn. Goedemorgen, Emily. Emily is het. Ja, hi. Goedemorgen. Ik ben in Brisbane, ja. waar het uh, extreem zonnig is. En dat, dat maakt het heel verleidelijk om te denken dat het ergste hier voorbij is. Maar uh, eigenlijk is de rivier nog maar net begonnen met stijgen. En ik ben zich... zelf nu bij een evacuatiecentrum uh, waar allemaal mensen die hun huis hebben moeten verlaten, gedwongen, al dan niet gedwongen, uh, ja, maar, maar hun kamp hebben opgeslagen. En misschien wel weken hier, uh, hier moeten blijven. Het speelt al een tijdje daar. Um, in de is het blijkbaar lekker weer geworden. Um, begint er al een soort van. Uh, ja, het is misschien raar om te vragen, maar een soort van gewinning in te komen? Nou. Is dat het wel zo leek? Toen ik, ik ben nu anderhalf week, of meer dan een week in Australië, toen ik aankwam, toen waren er al overstromingen in het noorden en het midden van Queensland, wat een agrarisch gebied is met al een En daar was iedereen eigenlijk heel ambivalent over, van nou ja, overstromingen, dat gebeurt elk jaar, dit jaar is het ietsje erger dan anders en uh, weet je, dat is de natuur, uh, deal with het. Maar nu heeft het Brisbane geraakt en Brisbane is de, is de hoofdstad van de staat, de derde stad van Australië en daar wonen niet de boeren en de, en de miners, maar de stadsmensen en die die hier toch iets minder goed mee om te kunnen gaan. Die zijn, toch, uh, ja, niet, niet, die zijn die overstromingen niet gewend. En dit heeft ook gemaakt dat het weer 24 uur per dag op televisie is, op de voorpagina staat. En uh, ja, dus ook vandaag in de NRC Next, omdat ik toevallig in Brisbane ben, uh, ja. kan ik er uit eerst hand verslag van doen. Ja, want wat, wat lezen we vandaag in de krant? Nou, ik ben gisteren op pad geweest toen de eerste uh, uh, noodmaatregelen genomen werden om hier de stad te beschermen. Dus ik heb mensen gesproken die uh, uh, sandbags, uh, uh, zakken met zand aan het stapelen waren om hun, uh, om hun terreinen te beschermen. En die de beslissingen moesten nemen of ze nu hun huis verlaten, die de wegen nog begaanbaar zijn. Of dat ze wachten en het risico nemen ja. dat ze misschien wel dagen van de buitenwereld zijn afgesloten. Er, zijn, uh, er is uitgebreid gehamsterd, hele supermarkten zijn leeggehaald gisteren. Door mensen die denken dat ze net thuis al uit kunnen zitten. Dus ja. dat is eigenlijk wat in Nextram kan De mensen die, die dus uh, ja, al dan niet nog thuis kunnen komen. En uh, het centrum van Brisbane is een soort spookstad geworden. Het zakelijke centrum omdat iedereen toch probeert om daar weg te komen... en thuis uh, te bereiken en bij zijn familie te zijn. Nu, nu heeft de premier van de Deelstaat aangekondigd... dat misschien wel 20.000 gebouwen de komende dagen blank komen te staan. Wat wordt daaraan ja. gedaan? Wat voor voorbereidingen worden er op dit moment getroffen? Nou, er, zijn, er is hier een hele grote overstroming geweest in 1974. En uh, om te zorgen dat dat niet nog een keer kon gebeuren... is toen een uh, belangrijke dam aangelegd die de stad moest beschermen. En dat heeft hij ook heel lang gedaan, totdat nu eigenlijk het, het, het verzadigingspunt bereikt is... en er nog veel meer water op de stad afkomt. En het enige wat er dus gedaan kan worden is uh, door... Uh, door search mensen, mensen uit hun huizen halen en het een en ander proberen te dempen. Met maar meer is er niet te doen. Ik zag net een man die me vertelde dat hij na de voorganger. 74, zes jaar lang bezig is geweest om zijn huis te herstellen. Hij woont nog steeds in datzelfde huis. Dus 75 ja. jaar. Dus het wordt misschien 81 voordat hij het weer is. Want daar maken mensen zich echt zorgen om: dat de nasleep nog een paar jaar kan gaan duren. Ja, nou het kan gewoon op sommige plekken nog maanden duren voordat al het water weg is. Het, het, is, het, is, niet, uh, het is niet een, een eenmalige tsunami of, of een overstroming van dit, maar het is, het is water wat vanuit de lucht en vanuit het land, het land overstroomt en daar blijft ja. liggen. En dat tegelijkertijd wordt tegengehouden door een, door een hele grote vloed. ...uit de zee, waardoor het geen kan, echt geen kant op kan. Dus het kan gewoon nog heel lang duren voordat het weer weg is. En het bleef boten mee en karkassen van koeien en, en, en vissen. En als, straks, als het opvalt blijft dat dus allemaal achter en liggen. Ja. En dat zal opgeruimd moeten worden. Nog even kort tot slot, het weer is nou iets beter. Lijkt het erop dat het binnenkort gaat verbeteren? Nou, dat, wat ik zei, het is nu zonnig. Het ergste wat betreft, het weer is over. Er was in een, in een dorp hier, 200 kilometer ten westen van, denk ik, was een uh, enorme soort binnenlandse tsunami nou, waar echt een muur van water door de stad kwam toen het, toen het 80 millimeter regen in een half uur. Het weer is voorbij, maar okay. uh, de rivier stijgt nog steeds, dus de stromingen zijn het zeker nog niet. Oké, okay, dankjewel. N.S.C. Next, verslag geeft Emily van Ouderen vanuit Brisbane, Australië. Oké. Okay. Woeste golven, woeste walvissen en woeste zeemannen en vrouwen. De walvisjacht is niet voor watjes. Maar om boord te gaan bij Sea Shepherd moet je al helemaal van dappere huizen komen. Een militante neefje van Greenpeace, bekend van het Discovery-programma World Wars, schuwt intimidatie en zelfs geweld niet. Alles om te voorkomen dat Japanse jagers nog één walvis uit zee harpoeneren. En dan gaan ze te ver in, zo vindt Den Haag. Het kabinet wil een wet indienen om het Sea Shepherd moeilijker te maken. We bellen met geert -Jan Vons, uh, die is aan boord van actieschip de Bob Barker. Goedemorgen. Ja, we hebben een beetje vertraging geloof ik, want uh, je zit ook daadwerkelijk... Uh, ja, nou, graag gedaan. Je zit uh, daadwerkelijk ook op Zee nou, hè? Ik zit uh, aan, op de brug van de Bob Barker en ik was uh, bezig om een aantal persberichten te schrijven over hetgeen waar het net over hebt. Want er wordt in Den Haag weer besloten om uh, een ze de zeepische wet te wijzigen. Dat is vorig jaar ook gebeurd en is toen niet doorgekomen. En ja, het is natuurlijk heel... Uh, raar juist nu in 16 december de Nederlandse overheid ook een besluit heeft genomen met betrekking tot de toetreding van IJsland tot de EU dat het niet mogelijk zou kunnen mogen zijn zolang IJsland op een walvisen blijft jagen. Uh, daar is Nederland heel duidelijk in en heel uh, strak, maar nu opeens nu Japan al jarenlang stelselmatig ieder jaar uh, walvisen afslacht tegen een aantal verdragen, onder andere IWC, CITES, United Nations World Charter for Nature. Uh, Japan blijft het doen en daar wordt uh, door geen enkele overheid tegen opgetreden. Sterker nog, iedere keer krijgt uh, Sea Shepherd de Zwarte Piet toegespeeld dat wij crimineel of terroristisch zouden zijn. Ja, goed, laten we wel even uh, uitleggen wat precies uh, Sea Shepherd inhoudt. Misschien dat niet iedereen er heel erg bekend mee is. Jullie varen op die, uh, die enge zwart-mat-zwarte boten. Um, en, uh, nou, mag ik zeggen dat jullie een beetje militant zijn? Dat jullie zijn toch wel uh, niet te beroerd zijn om, uh, om een flinke touw in de schroef van zo'n schip te draaien zodat hij niet meer verder kan varen? Ik denk uh, dat wij gewoon heel gedreven zijn. Uh, de schepen worden, of zaken, door de vrijwilligers. Dus het zijn uh, mensen die niet betaald krijgen, heel gemotiveerd. En het bestaansrecht, uh, wat wat heeft, is dat we ons baseren op internationale wetten en verdragen. En dat lijkt misschien een beetje uh, ja, tegenstrijdig. Maar als we overtredingen zouden begaan, gaan, dan zouden we echt geen 3 jaar lang kunnen bestaan. Nee goed, maar jullie zijn natuurlijk hele, wel erg fanatiek. En uh, ook altijd uh, nou, behoorlijk uh, fanatiek zover dat mensen zelfs een beetje kwaad op jullie kunnen worden af en toe. En nu is het blijkbaar zover gekomen dat het ja, Nederlandse kabinet... Jullie varen onder Nederlandse vlag met veel van die schepen, of misschien wel met alle schepen. Het kabinet heeft gezegd, uh, ja. we moeten uh, in staat gesteld worden om uh, die schepen uit de Nederlandse... Uh, ja, registers te halen, zodat die niet meer onder onze vlag kunnen varen in ieder geval. Ja, maar oké, als Japan uh, bij de Nederlandse overheid klaagt, dat, dat kun je verder ook naar leggen neerleggen als het uh, inhoudt dat de Nederlandse overheid uh, zich weinig uh, moeite doet of inzet om het bestaande wet en verdragen te handhaven. Iets wat de, de Australische en Nieuw-Zeelandse autoriteiten ook niet doen. Er zijn internationaal afspraken, maar door economische belangen en politieke druk. Uh, trekt Nederland toch een beetje ja, zijn keutel in, om het maar even heel cru te zeggen. En vindt die belangen zwaarder wegen dan het opkomen voor beschermde zeezogdieren, in dit geval walvissen, die eigenlijk al sinds 1986 uh, beschermd zouden moeten zijn? En waarom speelt dat nu ineens? Dat is al genoeg gebeuren. Vorig jaar heeft het ook al gespeeld. En ik denk. Um, wat nu wel heel erg interessant is dat uh, in de, de Wikileaks, er zijn zeg maar, documenten uitgelekt waarin de Japanse autoriteiten, Amerikaanse autoriteiten hebben benaderd om C-Shepard ook aan te pakken, omdat c Shepherd het hoofdkantoor in Amerika is geregistreerd. Uh, Japan heeft daarin duidelijk laten weten dat de Japanse autoriteiten uh, de acties van C-Shepard als belemmering zien tussen... Uh, Onderhandelingen, onder andere bij de IWC, maar ook in andere diplomatieke betrekkingen. En waarom? Dus het is, is dat typologie... niet omdat hij juist, juist niet uh, schuwt om uh, geweld te gebruiken? Hoe bedoelt u? CISAB staat erom bekend dat, dat jullie nogal flink keer gaan. J jullie doen het niet op een, uh, op een aardige manier. Jullie gaan niet zeggen: zou je alstublieft willen stoppen. En jullie gaan keihard er tegenin. Ja, maar de Japanse die is al uh, decennia lang gewoon illegaal bezig. En ze worden gesteund door de Japanse overheid. Maar dus degenen die illegaal bezig zijn. Maar, en die, maar, maar als de, iets illegaal is, dan moet je toch naar de rechter toe stappen? Of moet je eigen rechter gaan spelen? Want die speelt een beetje eigen ja, maar, rechter. Nee, nee, want we uh, baseren ons op de United Nations World Charter for Nature. En als er overtredingen zouden begaan, dan zouden we al lang zijn veroordeeld. Dus dat is juist. Het is een, een, een minder duidelijk gebied. Dat uh, mogen we dan duidelijk zijn. Om met name uh, internationaal recht, dat lijkt gewoon uh, gigantisch te falen. ...als het komt over internationale zeerechten uh, uh, en afspraken. Ja, goed. Rond, ja, u loopt dus nu het risico dat hij uh, niet meer onder Nederlandse vlag kan varen. Is dat heel erg voor jullie? Uh, uh, het zou natuurlijk heel triest zijn, want het komt er anders op neer... ...dat een Nederlandse overheid zich eigenlijk inlaat pakken... ...door een uh, verzoek van een andere natie, in dit geval Japan... Ja, dus, maar dat jullie er ongelukkig mee zijn, kan ik me voorstellen. Maar heeft dat nog gevolgen? Ja, en uh, het zal als het gevolgen kunnen hebben... maar ook bij wijze van spreken, wijze van spreken de schepen van uh, Greenpeace... zijn ook geregistreerd in Nederland. Dus die zullen er ook uh, uh, hinder van ondervinden. En het zou natuurlijk gewoon echt een, een, ja... toch een beetje triest zijn als deze wetswijzingen door zou komen... omdat economische en politieke belangen van Japan, de zwaarde wegen dan gewoon het handhaven van het recht en bescherming van internationale verdragen... als het komt op de hout van de natuur. Goed, Sea Shepherd zal voorlopig oh, nog wel even doorgaan met, uh, met die zwarte boten. Uh, als u nou wil zien hoe dat er allemaal uitziet... er is een hey, hele mooie hey, documentaire hey. te zien op Discovery Will Wars heet dat. Dankjewel in ieder geval, Gert-Jan Haan. Vanaf de... Uh, Gert-Jan Vos okay. bedoel ik. Vanaf de Bob Barker. Oké, okay, Straks hoort u hier uh, op Radio 1... wat mannen kunnen doen als ze door hun eigen vrouw worden mishandeld. Het is kwart over vier... En we gaan eerst luisteren naar YouTube met Beautiful Day the heart is a blue, stuck and you're not moving anywhere you thought you found a friend to take you out of this place someone you can lend a hand in return Met Beautiful Day. Het is vandaag woensdag, de dag dat de weekbladen weer uitkomen... en wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met een nieuwe revue. Ja, de nieuwe revue komt vandaag met een uh, opmerkelijk verhaal. Verslaggever James Worthy moest van zijn chef een week lang seksdates scoren. In een anonieme chatroom spreekt hij af met vrouwen... die, net als hij, op zoek zijn naar oppervlakkige seks. Het verhaal begint nog hoopvol. Binnen één week regelt Worthy vier vrouwen. Maar na zich onder een Bon Jovi-poster-suf geneukt hebben... met Bambi666 krijgt hij spijt... Hij vindt de online seksdate scene een eenzame bedoening... met jammersachtige trekken en de besluit te stoppen. Een andere verslaggever van het blad stortte zich op een ander 18-plus onderwerp. Hij werd op pad gestuurd met een Brabantse wiethandelaar, Mike. Volgens Mike is de wereld van de softdrugs niet meer wat het geweest is. In de zuiden is het onrustig in de wiethandel. Er zijn al vijf schietpartijen geweest. Eén burgemeester heeft zelfs moeten onderduiken. En verder ook een interview met Reinhard Oerlemans. Zijn bedrijf iWorks verkeert namelijk in zwaar weer. Ondanks succesvolle films zoals Komt een vrouw bij de dokter... heeft de tv-tak van het bedrijf het moeilijk. Miljoen dollar wedding, schoondochter gezocht en de dierentolk. Stuk voor stuk flinke flops. Goed voor een verlies van bijna 7 miljoen euro in 2009. En dan door naar Vrij Nederland. En dat komt natuurlijk pas morgen uit. En daar een interview met schrijver en journalistiek legende Henk Hofland. Hij is de winnaar van de PC-Hoofdprijs. Hofland noemt het onzin dat de positie... De positie van allochtonen nu vergeleken wordt met de jodenvervolging in de jaren 30. De tijden zijn veranderd en niet te vergelijken. Hofland heeft liever in het hier en nu. En verder in Vrij Nederland een interview met Halbe Zelstra, de VVD-staatssecretaris voor Cultuur. Volgens hem zijn de cultuurbezuinigingen hard omdat er hervormingen nodig zijn. Minder overheid en meer ondernemerszin en particuliere financiering. Kunst is geen linkse hobby die bestreden moet worden. Het publiek moet bepalen wat mooi is en wat niet. En niet de overheid, al dus Zijlstra. En ook nog een reportage over TBS. De druk groeit om TBS'ers zo lang mogelijk achter slot en grendel te houden. Zo is de kans minder groot dat ze tijdens verlof vluchten... of later weer de fout ingaan. Gevolg is dat verdachten er alles aan doen om de maatregel niet opgelegd te krijgen. En dan HP De Tijd. Deze week zie je het Eberhard van de Laan de cover van HP De Tijd. De burgemeester van Amsterdam wordt aan het begin van het interview... meteen geconfronteerd met de rel rond korpschef Welten. Die kreeg Flonk vorige week flink op zijn dak... omdat hij tegen het Boerkaverbod is en dat niet wil gaan handhaven als politie. Van der Laan is niets van weld als ongehoorzaamheid. Hij zegt de wet gewoon uit te willen voeren. En er heerst nog volop seksisme in de literatuur, dat zegt HP De Tijd. Na de dood van schrijver Harry Moelis wordt er volop gespeculeerd over de nieuwe grote drie. Maar tussen de gegadigden zitten alleen maar mannen. Ja, de 92-jarige Helle Haassen wordt wel eens genoemd. Maar haar kunnen we moeilijk tot de nieuwe generatie rekenen. En ook in HP de Tijd een artikel over vrouwen die mannen slaan. Sinds twee jaar kunnen mannen die door hun vrouw geslagen worden... terecht bij een mannenopvang in een van de vier grote steden. Eén van die steden is Den Haag. En daar is Mariet Lohan, manager hulpverlening van de mannenopvang. Goedemorgen mevrouw Lohan. Goedemorgen. We begrepen dat u piketdienst heeft. Dus uh, u moet ophangen als er iemand mishandeld wordt. Hè? Nee hoor, dat, zo werkt het niet. Nee. Uh, als op dit moment iemand een beroep doet op de mannenopvang... dan uh, is er eigenlijk... In het geval van eerbraak is er wel een uh, piketdienst. Maar voor mannenopvang is er geen. Uh, uh, voor huiselijk geweld. Ik zou er nu vannacht nergens terecht kunnen. Die zouden morgenochtend uh, terecht kunnen. In de vier grote steden uit het hele land. En dan uh, ja, worden ze aangemeld. En dan ja, kunnen ze hopelijk terecht op een van de plaatsen. Ja, Het gaat namelijk over mishandeling van mannen. Laten we wel wezen, als het gaat over huiselijk geweld... het eerste waar je aan denkt is toch niet dat een vrouw dat bij een man doet. Wat voor soort mannen komen bij u binnen? Ja, dat is heel verschillend. We hebben de laatste tijd te maken met mishandeling door de partner... maar ook door de schoonfamilie of de bedreiging vanuit de schoonfamilie. We hebben te maken met mensen die heel langdurig zijn mishandeld die ja die eigenlijk ook niet meer weten dat het ook anders kan. Hè? Dat is mensen zijn al opgegroeid in geweldssituaties en leven heel lang in geweld. En ja, ik begrijp dat mensen denken van nou ja, vrouw of een man is dader. Dat is het gebruikelijke patroon. En zo liggen het natuurlijk heel vaak is het ook zo. Maar het is ook wel eens andersom. En, ja, het is ook heel moeilijk om vaak te onderscheiden wie is nou de dader, wie is het slachtoffer. Maar er zijn mannelijke slachtoffers en ja, dat ja. wordt wel steeds duidelijker. Wat voor mannen zijn dat nou? Zijn dat hetero's, zijn dat het homo's, Nederlanders? Wat zijn dat voor diepes? Ja, types? van alles door elkaar. Uh, we hebben uh, de mensen van 2010 uh, net nog uh, zitten tellen. Ja, dat is de helft Nederlands en de helft niet Nederlands. En dat is eigenlijk hetzelfde beeld als wat we zien in de vrouwenopvang van vrouwen. Ja. Dus dat is eigenlijk niet anders. En tot nu toe hebben wij uh, echt maar een paar keer homoseksuele mannen in onze opvang gehad. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat het daar geen probleem is. Maar die, ja, die weten de weg niet naar ons te vinden. Of die weten de weg te vinden naar een ander circuit waar ze tijdelijk opgevangen worden. Of, uh... Je zou denken, mannen hebben fysiek overwicht over vrouwen. Ja, maar het gaat niet om het fysieke alleen. Het gaat ook om de afhankelijkheidsrelatie. En uh, daardoor zien we het wel minder bij mannelijke slachtoffers dan bij vrouwelijke slachtoffers. Doordat in de maatschappelijke positie van vrouwen en mannen wel een verschil is. Maar mannen, het geweld gaat het niet zozeer over wie is fysiek de baas. als wie is mentaal de baas, wie kan het tegen en wie zegt nee. Ik bedoel, ja, weet dan ook zodanig nee te zeggen dat het stopt. En daarmee kunnen we ook huiselijk geweld aanpakken... door mensen weerbaar te maken, door mensen duidelijk te maken... hoe ze geweld kunnen stoppen. Wat doet u dan met die mannen die bij u binnenkomen? Ja, heel vaak gaat het over psychosociale begeleiding. En in het begin zoeken naar ja, wat is er gebeurd? Ja, wat maakt het omdat dat ik er nu uitgestapt ben? En het zoeken naar ook ja, vaak toch ook ondersteuning in de GGZ... in de psychiatrie, omdat mensen getraumatiseerd zijn door wat er gebeurd is... Tot slot, als ik nou een man zou zijn die mishandeld zou worden... is niet zo hoor, maar stel, wat zou ik dan moeten doen? Nou, de mannenopvang bellen in uh, de vier grote steden... maar het beste is om in de eigen regio eerst hulp te zoeken... bij het steunpunt huiselijk geweld... Maar wel sowieso is... hulp zoeken. Sorry? Maar wel sowieso hulp zoeken. Ja, hulp zoeken en de steunpunten huiselijk geweld zijn breed ingericht. En elke regio heeft inmiddels zo'n steunpunt en daar... Ja, Wordt dan eerst onderzocht van wat is er aan de hand en is opvang het middel wat je nodig hebt in jouw herstel van je relatie, herstel van je regie over je eigen leven. Dus steun bij duidelijk geweld uh, ja, is eigenlijk de beste manier om eerst te zoeken naar, uh, ja, naar een oplossing. Ja, dank u wel, Mariet Lohan, manager hulpverlening van de Mannenopvang in Den Haag. Straks schrijven we ons weer aan onze eigen dromenfluisteraar. En heeft u een nare, bizarre, mooie, fijne droom? Bel dan 0800 1121 en laat uw droom verklaren. Nu eerst Coldplay met Viva La Vida. I That was when ruled the world. Coldplay en vive la vida. Het is precies half 5 en u luistert naar Radio 1. De gemeentes IJsselstein en Mondvoort doen het spreekwoord beter een goede beur... dan een verre vriend eraan. Vandaag vindt daar namelijk een burgemeesterijal plaats. Burgemeester Van der Brink van de gemeente IJsselstein... zal van plaats wisselen met zijn collega Jans uit Mondvoort. We hebben burgemeester Van der Brink aan de lijn. Goedemorgen. Wie kwam er op het idee om een rel te gaan houden? Uh, dat was volgens mij Bert Jansen. De andere burgemeester, die van Montfort? Ja. ja. Want hij dacht, nou ik denk dat die meneer van den Brink eigenlijk wel een betere burgemeester is van Montfort dan ik zelf ooit kan zijn. Nee hoor, dat zal hij zeker niet gedacht hebben. Maar we, zitten, we, zitten, we zijn buren, we zitten bijna tegen elkaar aan. En we werken uh, op een goede manier samen... En uh, toen is het idee een beetje ontstaan om eens een keer uh, als burgemeester in mekaars gemeente te gaan uh, functioneren. Maar wat is de gedachte precies? Want ik neem toch aan dat je als burgemeester geacht wordt ook wat kennis te hebben over je eigen gemeente. Ja, dat, dat is zo. En uh, gelukkig hoef je het als burgemeester in je eigen gemeente nooit alleen te doen. Je hebt een hoop mensen om je heen. Je hebt een college om je heen. Je hebt je ambtenaren om je heen. En uh, ik ga hoop ik nog veel meer kennis opdoen over Mondvoort, want ik ga de stad in. En ik heb ook een portefeuillehoudersoverleg, zoals dat heet. En dat gaat over openbare orde en veiligheid. Studie is een beetje dat u elkaar gemeen, elkaars gemeenten beter leert kennen. Klopt. En daardoor misschien beter kan samenwerken? Ja, precies. En uh, als ik had het net over openbaar orde en veiligheid. Uh, binnenkort zijn wij ook één uh, basiseenheid van de politie. Dus dan is het gewoon goed als je uh, in elkaars keuken kunt kijken. En wat dat betreft hebben we niks te verbergen voor elkaar. Kunnen we dit zien als een voorbode van dat u echt. Misschien wel met z'n tweeën. Als een soort van één gemeente gaat opereren? Of is dat te nee, ver? Nee nee, nee, nee, dat gaat wel te ver. Het is echt de samenwerking, daar zijn we heel blij mee. En Dat doen we overigens niet alleen met Montvoort, maar ook met andere gemeenten gemeente om ons heen. En je moet het echt zien als een min of meer ludieke actie om elkaar gewoon beter te leren kennen. En ik, ja, ik verheug me er enorm op. U bent eigenlijk burgemeester van IJsselstein. Vandaag ja. bent u dus even burgemeester van Montvoort. Waar gaat u nou extra goed op letten? Nou, ik ga wel kijken hoe zij bepaalde dingen, bepaalde dingen aanpakken. Bijvoorbeeld, uh, we gaan de monumentenroute lopen door de binnenstad. Nou, ik ben erg benieuwd, want er heeft Montvoort best een goede naam in... hoe ze met die momenten, monumenten omgaan. En uh, ja, het overleg met, uh, met de wethouders ook een beetje ja, de sfeer proeven. En dat is toch anders als je een dag burgemeester mag zijn... dan, uh, dan wanneer je op bezoek komt. U uh, bent er maar één dagje, is het niet een beetje kort? Ja, dat is natuurlijk veel en veel te kort. om Montfort heeft veel meer te bieden dan dat je in één, dag, uh, in één dag kunt zien. Maar wie weet, als het goed bevalt, doen we het nog een keer. Wie zal het zeggen? En als er nou straks een hele grote brand is he, in, uh, in Mondvoort... Uh -huh. komt dan burgemeester uh, Dianz weer terug? Dat denk, ik, dat denk ik wel. Het hemd is toch altijd nader dan, uh, nader dan de rok. Maar wat dat betreft vallen we ook onder dezelfde veiligheidsregio... waar uh, onze, onze brand weer ook, uh, ook in zit. Dus uh, die staan zeker een mannetje, zowel in IJsselstein als in Mondvoort. Ja. En u werkt ook nog met andere gemeenten samen uh, in ja. de Lopikerwaard. Uh, bijvoorbeeld om uh, op het groene buitengebied te passen. Ja. Gaat u ook ruilen met de burgemeester van Lopik? Ja, wie zal het, wie zal het zeggen? De, de verstandhouding is, is uitermate, uitermate goed. Dus uh, wie weet. Maar laten we eerst eens kijken hoe het nu met Montfort en Heisselstein uh, gaat. En als we enthousiaste verhalen hebben naar de collega's, wie weet. En als er nou één gemeente was in Nederland waar u mee kon ruilen, als u zelf mocht kiezen, welke zou dat dan wezen? Dat vind ik een hele moeilijke. Ik woon in een van de mooiste gemeenten van Nederland. Vorig jaar bestonden we 700 jaar en dat hebben we op een hele goede manier met elkaar, uh, met elkaar gevierd. En ik zit hier nu 3,5 jaar als burgemeester, dus voorlopig blijf ik hier nog even. Amsterdam? Ja, nee, nee. Maar voor mij is het veel te groot. Ik kom uh, van Noord-China uit de plaats waar van U, vandaan Belt, uit Hilversum. En daar hebben we tot een prima hand zin gehad. En ik heb begrepen dat daar een nieuwe burgemeester wordt. Maar één ding is zeker, dat word ik niet. Ik heb niet gesolliciteerd. Ik blijf lekker in eigen systeem. Moerdijk? Nee, nee, ook niet. Uitstijnen is prima. Goed. Vandaag gaat hij dus eventjes ruilen met de burgemeester van Montfort... om toch even te proeven aan hoe het is. Dank u wel, meneer Van der Brink, burgemeester. Heel graag gedaan. Het is vier over half vijf. En bij ons is inmiddels aangeschoven onze actualiteitenredacteur Anne de Jong. Het Nieuwsminuutje. De Tweede Kamer is vandaag gestart met een nieuwe vorm van het vragenuurtje. Maar als het aan SP-Kamerlid Jasper van Dijk ligt, dan stopt dat per direct weer. Dat zei hij eerder vannacht in het Radio 1-programma Nog Steeds Wakker Nederland. Volgens Van Dijk leidt de nieuwe vorm tot minder kijkers... en minder enthousiasme bij andere, kamer, andere Kamerleden. En het gaat inmiddels ook weer behoorlijk goed met de Amerikaanse congreslid Gabrielle Giffords. Afgelopen weekend werd ze neergeschoten, maar inmiddels ademt ze weer op eigen kracht. Volgens haar artsen blijft de toestand kritiek, maar ze reageert wel op eenvoudige vragen. Giffords werd door een kogel geraakt in haar linker hersenhelft. Bij de schietpartij kwamen zes mensen om het leven en daaronder zat ook nog een rechter en een negenjarig meisje. Inmiddels hebben de ouders van de schutter laten weten dat ze het een verschrikkelijke gebeurtenis vinden. Ze begrijpen niet waarom dit gebeurd is en kunnen hun gevoel niet in woorden omschrijven. En onduidelijkheid en ongelijkheid dreigt bij inburgeraars. Want het budget voor de inburgeringscursussen wordt door het kabinet van 440 miljoen euro naar bijna 45 miljoen euro in 2015. Uit een onderzoek van Dagblad Trouw blijkt dat gemeenten zich hier verschillend op voorbereiden. Zo heeft de gemeente Utrecht een eindsprint ingezet om nog zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen. Maar is Eindhoven inmiddels al gestopt met de cursussen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de gemeente zelf beslissen hoe ze het laatste geld besteden. En het Nieuwsminuutje. Ja, dat was het Nieuwsminuutje met Anne de Jong. Dankjewel en je schuift over een uur bij ons aan. En wie eerder nog bij ons aanschrijft, is onze dromenfluisteraar. Die schuift over een klein kwartiertje aan en gaat een droom verklaren. Heeft u een hele mooie droom? Een droom die vaak terugkeert. Een bizarre droom. En wil u nu uw droom laten verklaren, dan kan dat op Radio 1. Bel dan 0800-1121. 0800-1121. Geweld tegen buschauffeurs, vernieling van brievenbussen en scheldpartijen op straat. Steeds vaker hoor je in Nederland het woord verhuftering vallen. Met name over de jeugd zijn we niet te spreken, maar wat kunnen we eraan doen? Professor Bram Arobio geeft vandaag een lezing over agressie en criminaliteit onder jongeren. Goedemorgen. Dag meneer Arobio de Castro. Volgens mij uh, is hij van zijn telefoon uh, vertrokken. Um, nou goed, dan uh, proberen we het zo meteen gewoon nog een keer. Drijven we eerst muziek van Anouk Michel. How do you remember? You walk the street to the. hoping that she'll treat you right But do you remember how we walked the street to the beach en Michel. Ja, die. Um, net voor Michel probeerden we uh, contact te leggen... met uh, professor Michel Orobio de Castro. Het ging helemaal goed. We willen het graag hebben over um, heftigheid. Uh, Mensen maken zich er namelijk meer en meer zorgen over. Maar de vraag is natuurlijk, wat kunnen we daar nou aan doen? En professor Michel Orobio de Castro... die geeft vandaag een lezing over agressie en criminaliteit onder jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen, ik heet Bram trouwens hoor, maar dat maakt niet oh, wow. uit. Sorry, dan heb ik het verkeerd ja. opgeschreven. Um, ja goed, wij, wij um, um, vroegen ons af, wat moeten we nou doen met deze jongeren? Want we hebben er last van. De vraag is wat, wat, wat we eraan kunnen voorkomen en of er iets aan te voorkomen is. Ja, dat is wel een interessante vraag natuurlijk. En um, het grappige is dat er eigenlijk best veel over bekend is. Maar dat je daar zo weinig over hoort, er wordt heel veel over gediscussieerd wat je eraan zou moeten doen. Maar er wordt heel weinig gewoon in boeken gelezen dat we er eigenlijk al over weten. Uh, en er is best iets aan te doen. Uh, vooral eigenlijk wat eerder erbij zijn. Nu hoor je veel in de krant, lees je veel over jongeren... waarmee het helemaal mis is die al heel veel delicten hebben gepleegd... die in jeugdgevangenissen zitten. Uh, maar eigenlijk hebben die bijna altijd een geschiedenis... waarin er veel eerder al veel mis is gegaan. En waarin je eigenlijk als ze jonger waren... veel makkelijker effectief iets had kunnen doen. Maar, maar dat da weinig gedaan. Ja. Maar is dat nou een toenemend probleem? Want ik weet wel dat al sinds jaar en dag uh, er geklaagd is is wordt al, over dat, de jeugd. Dat is ook... Dat, uh, eigenlijk is het een afnemend probleem. En dat zie je eigenlijk voor criminaliteit in het algemeen. Dat je er dus zeker de laatste paar jaar vrij sterke afnames ziet. allerlei soorten uh, criminaliteit. Uh, maar ja, dat haalt de krant niet. En uh, als er een keertje iets net wat toeneemt, dan haalt de krant wel. Dus er is een heel raar beeld waarin mensen zich eigenlijk steeds onveiliger voelen. Terwijl de veiligheid eigenlijk steeds toeneemt. Ja, maar dan gaat uh, specifiek het specifiek over criminaliteit. Aan... Ja, het is een beetje iets dat we elkaar aanpraten. Ja, dat gaat specifiek over criminaliteit. Maar als we het hebben over verhuftering. het gaat over mensen uitschelden en over uh, vervelend zijn... is dat wel een toenemend probleem? Ja, dat is wel heel moeilijk te zeggen. Ik ben, dat, omdat dat natuurlijk niet iets is dat bijvoorbeeld uh, geregistreerd is... in termen van proces of veroordelingen. Het is wel zo dat mensen dat, die beleving hebben... Je ziet bij leerkrachten. Bij de bij functionarissen zie je die, die beleving. En ook gewoon bij burgers dat ze het gevoel hebben... dat ze steeds huftiger worden behandeld. Maar het is heel moeilijk om hard te maken of het echt... Maar is dat een rare gedachte? Nee, er zijn maar geen rare gedachten. En, en trouwens, als iedereen dat vervelend vindt, ja, dan is het ook een probleem. Dan moeten we er iets aan doen. Uh, maar, maar het is heel subjectief. Wel, wanneer ben je hufterig behandeld en wanneer niet? Ja, want is er. Maar, maar als, we het, als we het hebben over huftigheid, is dat ook iets waar we iets aan kunnen doen? Eh. Nou, je zou zeggen van wel, hè? want als het niet altijd zo is geweest, dan hoeft het blijkbaar ook niet zo te zijn. En het is natuurlijk ook in de, die ervaring heeft iedereen, denk de ik, dat het in, op verschillende plaatsen en in verschillende landen ook wel verschillend is. Uh, maar heftigheid is eerlijk gezegd niet zo erg waar ik verstand van heb. Ik heb meer verstand van echt uh, agressie en criminaliteit. En heftigheid heeft veel te maken ook gewoon met de omgangsvormen die mensen met elkaar afspreken en waar je elkaar een beetje aan houdt. En ja, kan je heftigheid loszien van agressie? Ja, natuurlijk. Je kan natuurlijk heel onaardig en onprettig tegen iemand zijn zonder hem. Uh, te slaan of te schoppen, ik noem maar, ik noem maar iets. Dat hoeft niet in elkaars verlengd te liggen. Er zijn best veel mensen die extreem luchtig zijn, bijvoorbeeld in het verkeer... maar die nooit echt agressief zouden worden. Maar een agressiviteit, dat is toch al iets wat altijd al was... het altijd al bestaat, is toch niet iets nieuws? Agressiviteit is niet iets nieuws, nee, zeker niet. Dat is iets dat altijd al bestaan heeft. Uh, maar je ziet wel dat door de tijd heen wel wat, wat fluctuaties zitten van hoeveel het voorkomt, maar ook hoeveel moeite mensen daarmee hebben. Uh, als je duizend jaar terugkijkt, dan vonden mensen... Bijvoorbeeld als in een kroeg uh, gevochten werd, vonden mensen dat eigenlijk heel gewoon. En als er nu in een kroeg gevochten wordt, dan vind ik dat een heel groot probleem. En dan heb ik het gevoel uh, dat er iets heel erg mis is in onze samenleving. Je ziet, je ziet, je ziet dat we eigenlijk, naarmate we beschaafder worden, zou je kunnen zeggen dat door de loop van de eeuwen, we steeds meer moeite hebben met agressiviteit en Misschien valt die rustigheid er ook wel onder. Ja. Uh, dat we eigenlijk dat steeds minder willen, omdat we eigenlijk steeds hogere eisen stellen aan hoe je met elkaar omgaat. Dus jongeren worden eigenlijk niet agressiever, maar we worden gewoon beschaafder? Uh, nou, jongeren gezien worden. De criminaliteit neemt in elk geval af. Uh, en incidenten die krijgen heel veel, heel veel aandacht in het nieuws. En ja, nogmaals, als, als wij het een probleem vinden, als wij het vervelend vinden, dan is dat genoeg reden om er iets aan te doen. Op los van of dat echt, als je het gaat tellen, vaker voorkomt of minder vaak voorkomt. Goed, vandaag gaat u dus een lezing geven over agressie en criminaliteit onder jongeren. Uh, dank u wel, Bram Robio de Castro, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Ja, wij gaan weer eens een kijkje nemen in een land waar men... Um nog wakker is, want men slaapt nog niet. Dat is Amerika. Uh, daar zijn de, Re de Republikeinen. Ze hebben er al lang op gewacht. en Nu hebben ze eindelijk een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Kunnen ze tegen de zorgverzekeringsplannen op Obama gaan stemmen? Gaat het hele debat niet door? En dat allemaal door de aanslag op congreslid. Gabriel Gifford. En we hebben aan de lijn onze Washington-correspondent Wouter Zanting. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Het Huis van Afgevaardigden heeft besloten om dit debat te annuleren. Waarom? Ja, het is uh, niet geannuleerd. Het is uh, wel inderdaad uitgesteld. vanwege prioriteit met het uh, slachtoffer. Het is een uh, erg gepolariseerd vraagstuk. Uh, uh, en uh, ze, hebben, ja, ze willen er even mee afwachten tot het uh, wat komer is. Ja, want zou het een belangrijk debat zijn? Het, het is voornamelijk een symbolisch debat. Kijk, uh, ze gaan. Uh, er is natuurlijk wel een meerderheid in het Lagerhuis, maar. In het Senaat is er een meerderheid van de Democraten en uh, Obama kan het altijd nog uh, vetoen. Kijk, de bedoeling is dat uh, de, de Tea Party, mensen die nu gekozen zijn, kunnen laten zien dat het echt menings is. Dit is een verkiezingsbelofte en ze willen laten zien dat ze inderdaad wat aan de healthcare-wet willen doen. Hoe staat het nu met die wet? Is die al officieel door uh, alle kamers waar die doorheen moet? Ja, hij is uh, officieel allemaal doorgevoerd. Bepaalde onderdelen zijn ook al ingegaan. Zo kunnen verzekeraars bijvoorbeeld op nu al niet meer mensen weigeren. Uh, dus uh, ja, hij is al helemaal in werking uh, getreden voor een groot deel. Ja. Nu is dat debat dus uitgesteld, weet je wanneer de stemming wel zal gaan plaatsvinden? Uh, nou, het is nog niet weer uh, uh, opnieuw op de agenda gezet. Nee. Maar uh, er wordt verwacht dat het uh, voor eind januari wordt gedaan. Eind januari dan, uh, geeft de president zijn jaarlijkse speech, de State of the Union. Dat is uh, eigenlijk vergelijkbaar met de, met de troonrede van, uh, van onze koningin. Ja. En uh, de verwachting is dat ze dat uh, daarvoor willen doen. Stel je nou voor, hè, dat straks dan die, de, de, de Huis van Afgevaardigde tegenstemt, want er is een meerderheid van de Republikeinen. Wat gebeurt er dan? Want de wet is er al. Wordt de wet dan teruggedraaid? Of is, of is er dan eigenlijk gebeurt er helemaal niets? Als ze een meerderheid zouden hebben in alle huizen, wat ze niet hebben, dan zouden het worden teruggedraaid. Wat er nu gebeurt, is dat uh, de wet gaat van het lagerhuis naar het hogerhuis. En daar wordt het dan, uh, ja, dit wetvoorstel, gewoon afgestemd. Ja, uh, Zonder van de, de, de tijd eigenlijk. Is, maar dit, ja, maar dit is plan A. Dit is uh, uh, kijken of dit lukt. Ze weten dat het niet lukt, maar het is symbolisch. Maar dan gaan ze proberen. Uh, het op een andere manier te doen. En uh, ten eerste gaan ze allemaal kleine amendementjes indienen... om het uh, om te traineren. En uh, ze gaan ook proberen om financiering stop te zetten... of, het debat of het, uh, de wet langzaam uh, in stukjes uit, uh, uit in te trekken. Obama heeft de laatste tijd nogal veel problemen gehad. Hij is niet echt uh, zo populair meer als hij in het begin geweest is. Um, en het is misschien een beetje cynisch om te zeggen... maar ik heb wel vaker gehoord dat dit hem helemaal niet verkeerd uitkomt... die schietpartij in toestand. Uh, ja, als, als je bedoelt dat, dat hier meer, wat meer eenheid zou kunnen uh, komen onder Amerikanen, dan heb je wel een punt. Hij gaat morgen natuurlijk uh, een, een grote speech geven uh, voor de hele bevolking live op tv. Dus dit is inderdaad wel uh, een moment waarop de bevolking kan samenkomen. Ja, of, of hij er zo cynisch tegenaan kijkt, dat, uh, dat hoop ik niet. Nou, En de Republikeinen kunnen nu ook moeilijker losgaan op Obama. Want het is toch een van zijn mensen die geraakt is, letterlijk. Nou, het is natuurlijk één uh, van Obama, maar er is ook een, uh, een federale rechter om het leven gekomen. Dat was een Republikein. Maar ja, het is inderdaad zo dat het de, debat de nu veel um, uh, ja, irritant is. En, en, en die vandaag vindt dan de herdenking plaats. Daar gaat Obama spreken? Hè? Ja, in Houston. Uh, McCain is er trouwens ook. Ja. En, want hij is een, een senator van uh, Arizona. En uh, ja, veel afgevaardigden zijn er, uh, zijn er ook bij. Nou, we gaan het allemaal volgen en als er weer nieuws is, dan uh, een van de komende weken. En dan spreken we jou weer, Wouter Zandingen, onze Washington-correspondent. Dankjewel. WNL Sport. De Nederlanders hebben het zwaar in de Dakar-Rally. Tot zondag moeten ze het volhouden in Chili en Argentinië. Een groot aantal coureurs is al uitgevallen. We praten met Nelson Valkenburg, verslaggever bij onder andere RTL en Eurosport. Goedemorgen, Nelson. Goedemorgen. De Nederlanders hebben het zwaar in de rally. We zijn er al afgehaakt? Uh, ja, wij zijn er al heel veel mensen kwijt. Hoor. De laatste dagen zijn we een aantal echte toppers kwijtgeraakt, problemen voor Frans Verhoeven op de motor. Op de motor. Maar ook uh, ja, de grootste uitvallen was er zeker Tony van Deijnen bij de auto's. Hij leek op weg naar ja, misschien wel uh, zelfs een top-10-klassering. Ja, en dat gaat niet door, is uitgevallen met motorproblemen. Is Nederland een land dat goed is in Dakar Rally rijden? Ja, absoluut. We hebben altijd wel goede deelnames gehad. Vooral bij de vrachtwagens. En ja, daarmee is het wel ironisch dat we juist bij de vrachtwagens de grootste problemen hebben op het moment. En er is nu niks meer over waar we mee kunnen winnen? Nee, zeker niet. De beste Nederlander is Max van Vliet bij de vrachtwagens en die staat op de negende plek. Ja, dat vertelt eigenlijk het hele verhaal wel. Er zijn wel lichtpuntjes, maar uh, de, de, je moet wel verder zoeken dan uh, de hoogste notering op dit moment. Hoe kan het gebeuren dat er zelfs Nederlands uitvallen? Ja, het is een zware rally en, en ja, soms gebeurt het gewoon. Er is heel veel pech geweest aan het begin van de rally. We zijn drie van, uh, van onze beste rijders kwijtgeraakt, drie van de beste vrachtwagens in de eerste paar dagen kwijtgeraakt. en ja, dan kom je ja, toch Op het moment dat je geen ijzers meer in het vuur hebt voor de overwinning. ja, Dat gebeurt wel eens. In de breedte doen de Nederlanders het heel erg goed. Er zijn ook her en der wat verrassingen. Maar het echte succes dat blijft wel uit dit jaar. Het klinkt alsof het integraal kom kwel is. Nee, zeker niet. Het is, uh, ja, er zijn zoals ik zeg wel wat verrassingen. We hebben het bij de auto's Erik van Loon. Ja, die toch ook gewoon op de, ja, rond de 12e, 13e plek ligt doet het ontzettend goed. Uh, Tony van Dijnen lag ook rond die koers. Dus uh, ja, voordat hij uitviel zat hij er ook goed bij. En bij de motoren, Henk Knuijman... Uh, is, uh, is een man die echt op de top-10-deur aan het kloppen is. En als je in de top-10 kan komen in Dakar... is dat sowieso echt een topprestatie. Dus er zijn wel goede momenten. Maar ja, we missen eigenlijk op dit moment de echte toppers. Die uh, zijn gewoon in de problemen geraakt. Ja. Een vraag namens Vrouwk Nederland. Hoe gaat het met Chris Segers? Ja, Chris Seger zit er nog steeds in. Hij he. uh, doet het nog steeds uh, goed Is he, als uh, navigator op een van de uh, vrachtwagens erbij. En uh, ja, hij heeft het onwijs naar zijn zinnen terecht. is een fantastische rally. is geen vrachtwagen die, uh, die on, uh, echt mee kan doen voor de bovenste posities. Maar ja, Dakar is vaak ook een wedstrijd die wanneer je hem uitrijdt... dan heb je eigenlijk al gewonnen. Uh, meer dan, uh, ja, dan 2000 kilometer, uh, 2000-3000 kilometer sowieso... Uh, duurt die wedstrijd. Dus ja, uh, met Chris Segers gaat het voorlopig allemaal goed. Ja, hoe heftig is die race? Is dat echt afzien? Ja, het is ontzettend afzien. Je moet rekenen, soms heb je een proef van 500 kilometer. Nou, dat is lang, over duinen, stenen, uh, langs ravijnen. En noem maar op, je moet zelf gaan navigeren. Je hebt geen routeboek waarbij je zomaar kan zeggen: hier moet ik links, hier moet ik rechts. Je moet echt uh, bijna met een kompas navigeren. En zeker met een GPS. Maar ja, daarvoor en daarachter heb je ook nog eens verbindingsroutes van ja, 300 kilometer. Dus je bent gewoon de hele dag en vaak ook de hele nacht aan het, aan het rijden. Heel erg zwaar. In de woestijn? Eh, onder andere. Maar ook uh, zware rotspartijen die je in één keer moet overwinnen. Heel erg wisselend terrein. Uh, sowieso in Chili en Argentinië. Ja, de dus de rally... Wat dat betreft uh, is, het, uh, is het heel erg zwaar. De rally heet ja. Dakar. Het is een uh, Chili en Argentinië. Dakar ligt in Soudaan. Dat is een behoorlijk in het en er ligt een zee tussen. Ja, er ligt een zee tussen. Ja, we weten allemaal dat het is, uh, Dakar is niet meer na Dakar. Dat is om veiligheidsredenen. We zijn dus niet meer in, in Afrika, maar we zijn nu in, in Zuid-Amerika. En daar blijven we voorlopig ook nog wel hoor. Ja, goed. Wij blijven het volgen. Duurt het nog lang eigenlijk? Ja, tot zondag. Dus het is nog een aantal hele zware dagen. En hele mooie proeven. Vooraan is de strijd enorm. Zeker tussen de twee Volkswagenrijders, Seins en al Atia. Dat is een strijd om te blijven volgen. Maar ook bij de Nederlanders gaat het uh, nog heel erg spannend worden. Genoeg te blijven dus. Dankjewel, restverslaggever Nelson Valkenburg. Graag gedaan. Bij ons is inmiddels aangeschoven onze eigen dromenfluister. Hermine Mensink. goedemorgen, Hermine. Goedemorgen. Heb je nou nog gedroomd vannacht? Ja. Waarover? Nou, ik werd eigenlijk weer een weer wakker in de droom... toen ik uh, hier uh, voor moest op gaan staan. En dat ging over slangen. Ik was eigenlijk in een gebouw waar je dan, zeg maar, met een stok... dat je dan zo'n slang zo'n klem op de muur kon krijgen. En ik was echt helemaal uh, mee bezig. En later ging ik naar buiten. En toen was ik nog steeds in de veronderstelling... nou moet ik slangen vangen. En wat betekent die droom? Ja, wat betekent die droom? Uh, ja, voor mij op dat moment dacht ik even... Hey. Weet je wel zo van... Uh, ja, je bent dromenfluister, moet het gewoon weten. Ja, ja, ja, ja, ja. En willen we ook weten wat het te zeggen heeft? Ja, ja, ja. Nee, wij dromen uh, over slangen. Ja, slangen... Uh, zeg maar bij de artsen is de esculape uh, zeg maar het symbool van heling. Of uh, hè, voor de genezing. En, en zeg maar in de... Uh, ja, volksmond zou je kunnen zeggen... Wordt slangen vooral geassocieerd met uh, dromen over seksualiteit of over... Uh, ja, toch een soort uh, relatie met eventueel de jungle of wat dan ook waar slangen voorkomen. Nou, nou, jij bent nu al wakker om bij ons aan te sluiten, want ja. u weet, iedere week verklaart Hermine bij ons dromen. En heeft u terug kunnen vervelende of bizarre dromen, dan kunt u dat doorbellen op 0800-1121. Of, um, of een tweet sturen met de hashtag WNL. En dat heeft ook Virginia gedaan. Goedemorgen, Virginia. Goedemorgen. U heeft een droom? Ja, dat klopt. Die terugkeert? Uh, af en toe. Vertelt u eens, wat is de droom? Nou, het, gaat, het is een droom van uh, spelenderwijs. belandde mijn neef en ik uh, in het oerwoud. En op het moment dat we denken, hé, hey, we willen naar huis... Uh, zijn we de weg kwijt, we zijn verdwaald in het oerwoud. En op het moment dat we in tranen willen uitbarsten... want ja, het is een, ik was toen... In de droom ben ik zo tussen de acht en tien jaar oud... Mm -hmm. En uh, op het moment zie ik mijn oma, die een hele tijd geleden overleden is, al ja. ik, 24 jaar geleden overleden is. Uh, zie ik zie mijn oma staan ja. en ze ziet dat we uh, in paniek zijn. En uh, ze houdt ons vast en ze brengt ons dan helemaal aan het begin van de oerwoud en laat ons daar staan. En zo zien we dan, hé, hey, we zijn weer terug in de bewoonde wereld. In ieder geval in de straat waar wij wonen. En we komen weer veilig thuis. Is het deels een waar gebeurd verhaal? Oh uh, nee, het is geen waar gebeurd verhaal. Het nee. is echt een droom. En hoe vaak heeft u deze droom? Nou, niet zo vaak hoor. Ik heb het twee of uh, drie keer gehad. Oké, okay, tot zover deze tamelijk journalistieke vragen. We gaan over naar de professional, Hermine Mensink. Onze hè, Wat wilt u weten voordat u deze droom kan verklaren? Uh, ja, verzin. Ja. Kun je misschien iets uh, vertellen Want je zegt? Het is uh, lang geleden dat je oma overleden is, uh, zeg maar in de zin van hoe de relatie met oma was. Want het is blijkbaar heel bijzonder dat zij nou net in de droom is en jou min of meer weer thuis kan brengen. Nou, uh, wij hadden echt een goede uh, relatie met mijn oma, maar sowieso is mijn oma een beetje het hoofd van het. Uh... Ik wil niet zeggen dat mijn vader dat niet is, maar mijn oma, dat is het. Kijk, want een moeder, die houdt het gezin ook uh, bij elkaar, hè? En in Suriname, ja, de, zijn de oma's toch heel belangrijk voor ons. Ja, ja. want je zou kunnen zeggen, uh, als je de weg terugvindt vanuit je droom... Ja. en je bent in een oerwoud en oma is degene die je thuis brengt. Is dat toch, als waar, omdat ze al zo lang overleden is, zo'n bijzondere band dat je eigenlijk, dat oma eigenlijk een, een soort geleider is. Een navigator is. Ja, ja. maar ook, ook een bijzondere uh, relatie, dat zij degene is die mm -hmm. jou weer min of meer uh, veilig thuisbrengt, hè? Ja, zeker, want ik was echt blij toen ik er zag, hoor, en dan wist ik zeker van, oma is er, het komt goed. En het kan ook nog een verlangen zijn om weer terug te zijn in die cultuur. Dat je dus eigenlijk zegt van, ik woon nu in Nederland... maar blijkbaar komt dat in de droom terug... Uh, dat je daar nog gevoelens voor hebt om daar in die omgeving te zijn. Dus dat ja. daar zou ik ook uh, in relatie met het feit dat je zegt dat je neef daarin voorkomt... zou ik ook nog eens bij stilstaan wat dat voor jou betekent. Dat je dus hier bent en uit die cultuur komt... en blijkbaar in de droom weer beelden ervan krijgt. Ja. Klopt hoor, want hij weer, heb ik af en toe, ja, ja dat zeker. Ik zou uh, toch uh, met de tijd toch weer terug willen gaan naar Suriname... om nog lekker van de laatste uh, dagen van mijn leven, dus niet nu hoor, over een tijdje... weer terug te gaan naar Suriname. Ja, nou ja, wie weet, kan dat dan ook een rol spelen daarin weer teruggaan... Is ja. eigenlijk ook een soort weer de weg wijzen? Ja. Ja. Ja. ja, dat klopt, dat klopt, ja. ja. Nou, heeft u iets aan mevrouw Virginia? Ja hoor, helemaal, helemaal. Ja, ja hoor, ze ja, ziet het goed uit, ze ja. Zie je het vaker dat mensen uh, terugverwijzen... In, of dat hun dromen terugverwijzen naar dingen die in gebeurd zijn? Dat kan, Is ja. dat een veel voorkomende droom? Ja, het is in ieder geval voorkomen dat je dus blijkbaar... een een, ja, letterlijk een wegwijzer of een vingerwijzing... Een aan, iets zeg maar aangeboden krijgt als boodschap waar je iets mee kan doen. En in dit geval is het dan toch... Uh, binnen de familie en binnen de cultuur dat er een verlangen kan zijn om daar weer te zijn of mee verbonden te zijn. Ja. ja. Nou, Dank u wel Virginia, die, uh, wiens droom we uh, verklaard hebben bij deze. En Hermine Mensing, jij ook weer bedankt. U ziet in ieder geval nog tot aan juli, dus nog een half jaar. Want dan komt de Dromenconferentie in Amsterdam. En op www.dreamconference2011.com vindt u veel meer informatie. Maar je kan je natuurlijk ook gewoon uh, aanmelden om hier bij ons een droom te laten verklaren. Dat kan door te bellen naar 0800 1121. tijdens deze uitzending nog tot 6 uur. En anders kunt u mailen uh, of een hashtag WNL op Twitter en op omroepwnl.nl veel meer informatie. Ja, het begint zo tegen de klok van vijf uur te lopen. Zometeen is het nieuws op Radio 1. En daarna zijn wij weer terug met het tweede en laatste uur... van uh, Nu Al Wakker Nederland. En dat is een special over de vakantiebeurs. Want die is namelijk uh, vandaag die staat op punt van beginnen. In Utrecht. In Utrecht. En we spreken ook nog met Kamerleden René Leegte en Marianne Tiemen. Kortom genoeg reden om te blijven luisteren... straks na het nieuws van vijf uur.